In Nijmegen won de ploeg met 2-1 van Heerenveen. Het was de eerste overwinning sinds 22 februari. De ploeg is nu van de laatste plaats in de ranglijst af. RKC is nu hekkensluiter. Het weer, de regen trekt vannacht naar het weg. Overdag zonder af en toe een bui. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Vanaf zondag meer buien, veel wind en iets lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV. Casa Luna. Klaas Trubsteen. Goedenacht. Al jaren proberen wij Rintje Ritsma te krijgen in Casaluna. Bijna elke aanleiding in de afgelopen tien jaar... Nou, een beetje overdreven, maar heel veel aanleidingen hebben we aangegrepen... om hem weer een uitnodiging te sturen. Uh, en nu Casaluna bijna stopt, hebben we echt een slotoffensief ingezet. En nu, ter gelegenheid van het NK-afstanden, is het eindelijk... Gelukt. De beer van Lemmer, de man die vier keer wereldkampioen onroundschaats is geworden. Zes keer Europees kampioen, zes Olympische medailles won en heel veel andere prijzen. De man die het schaatslandschap in Nederland definitief veranderde door zijn eigen commerciële ploeg te beginnen. De man die na zijn schaatscarrière onder meer de motor is opgeklommen om races te rijden. En die nu net uit Marokko is gekomen omdat hij daar gaat. Oh nee, niet daar, maar hij gaat wel meedoen aan de Dakar Rally. Die is vannacht te gast in Casaluna. Rintje Ritsma, hartelijk welkom. Dankjewel. Net terug uit Marokko, want je gaat aan de Dakar Rally meedoen. En die is gek genoeg in Argentinië ja. tegenwoordig. Ja, Chili. Chili en Argentinië. Ja. ja, ja, ja. ja. Ja, die stond nog altijd op het lijstje. Dat moet je een keer gedaan hebben. En eigenlijk zit het in mijn achterhoofd om hem een keer op de, op de motor te doen. En dan moet het eigenlijk wel snel. Want uh, bij mij gaan de jaren onderhand ook een beetje tellen. En bij dat soort dingen moet je toch echt wel, wel goed fit zijn. En dan moet je ook een jaar moet je echt serieus trainen. Maar ik wil het eigenlijk niet zonder ervaring doen. Dus het zou wel een hele mooie opstap zijn om hem nu eerst uh, in de vrachtwagen te doen. Ja. En dan uh, leer ik ook echt goed navigeren. Want dat is echt wel een, een klusje wat je, waar je echt even goed voor moet gaan zitten. Je ja, je niet maar, gewoon naar de tomtom -tom kijken en dan zeg je ja, bij de volgende rechts of zo? Nee, je bent echt als navigator ben je echt druk. Je hebt een, een tripmaster, die moet je bij elk punt moet je nullen. Je moet je waypoints moet je niet missen. Wacht even, dan gaan we, daar kom ik straks wel even op terug. Ja. Eerst even naar, want die weet. dat snap ik nog niet zo goed. Maar de, de Marokko, daar kom je nu net vandaan. Ja, ja, net geland op Eindhoven en toen meteen door Hilversum. Ja, nou, dat is echt te gek. Maar wat heb je nou precies in Marokko gedaan dan? Uh, met name een stukje gewenning aan de, aan de truck. Uh, kijken of er nog uh, dingen kapot gaan. En, uh, dan worden ze ook redelijk zwaar op de proef gesteld. Dus er worden echt slechte paden op gezocht. Waar je gewoon echt hard overheen knalt met zo'n vrachtwagen. En hoe hard vracht, is het hard Ja, met een vrachtwagen 120, 130 over echt diepe gaten. En volledig met vier wielen los van de grond... Uh, ja, dan krijgt zo'n ding echt klappen. Hè? En dan krijg je ook echt klappen binnenin. Maar ja, ik kon er goed tegen. Ik heb eigenlijk geen spierpijn gehad. Geen last van mijn nek. Dus uh, de eerste week is uh, erg goed bevallen. Maar was dit de eerste keer dat je niet Dit was voor is? mij de eerste keer eigenlijk... dat uh, ook meerdere keren achter elkaar uh, in de truck zat. Ik heb één keer bij iemand anders wel een keer... bij Assen in de buurt. Op een of op een andere zandpad heb ik een keer bij een truck ingezeten. En toen... Uh, toen verbaasde me wel van uh, goeiedag, we gaat te keer, dacht ik toen. Uh, je komt voor, spring je af en toe gewoon een meter spring je los. Zulke klappen maak je. Maar als je echt goed ingesnoerd zit en je stoel is goed afgesteld, dan uh, is het wel, uh, wel goed te doen. En, en wie zit er naast je? Wie rijdt? Uh, uh, uh, Daniel heb ik voor het eerst uh, ontmoet uh, nu. En uh, is een jongen die uh, uh, veel navigatieervaring heeft de afgelopen jaar. <lacht> Nog nooit gereden. Uh, wel rijderservaring natuurlijk, maar nog niet, uh, nog niet heel ervaren. Dus voor hem was het ook noodzakelijk om de combi met mij, om die, uh, om die te pakken. Om een beetje aan elkaar te wennen en te snuffelen. Maar jij gaat de eerste keer meteen met iemand in de auto zitten die het nog nooit gedaan heeft. Ja, maar hij, hij, voor hem is dat precies hetzelfde. Hij moet met iemand gaan rijden die nog nooit genavigeerd <lacht> heeft. Dat wordt fantastisch. Ja, de lamme leidt de En jullie zijn de service truck, hè? Dus wij jullie... zijn de snelle assistentie. Dat is geen servicetruc. Oh. De servicetruc die, die, zit, die rijdt buiten de wedstrijd om. En die zoekt hier en daar. Die staat gewoon in de bivak eigenlijk. En de snelle assistentie zit officieel in de wedstrijd. En wij moeten zorgen dat, dat alle trucks die, die rijden onder de gina vlag Van, dat van is, Ginkel. Dat is vrachtwagen de vrachtwagen? Van, van Ginkel is, de, is de, ook de rijder en het bedrijf wat erachter zit. En uh, die hebben uh, ja, volgens mij vijf of zes vrachtwagens en koers, waaronder ook Jan Lammers. En die moeten wij moeten zorgen dat iedereen binnen is. Dus als er iemand met pech staat onderweg, dan, uh, dan moeten wij assisteren. En dan moet je ze ook bijhouden dus? Of niet? Ja, dan moet je ze ook bijhouden, ja. Dus je moet net zo hard als die race? Hè? Ja, maar ons tempo ligt al wel zo hoog dat uh, dat, dat goed gaat komen. En wij zullen, natuurlijk zullen wij, als wij ergens te hulp moeten schieten... dan, ja, dan is het soms weer gewoon achteraansluiten... En, en zorgen dat je op tijd binnen bent. Maar dat, dat is een beetje het lot van de, van de snelle assistentie. Want je moet ook nog op tijd binnen zijn? Ja, op tijd binnen zijn. En ja, we, er zitten misschien hele korte nachtjes tussen... dat we twee, drie uurtjes slapen... en dan uh, meteen alweer in de vrachtwagen moeten springen om te starten. Maar hoe kom je daar? Dat is in januari hè, dat dat in Dakar? Ja, dat is januari, ja. En waarom is het eigenlijk nu naar Argentinië en Chili verplaatst? Omdat uh, Afrika gewoon te gevaarlijk is. Ze kunnen daar de veiligheid niet waarborgen voor de, voor de deelnemers. Dus parijs dakar dat, dat is dat ja, gaat was. niet meer. En de vraag is, komt dat ooit ook nog weer terug? Uh, we weten het niet. En dus hebben ze het maar verplaatst. En hoe kom jij daar nou bij? Ja, ik ben een keer in contact gekomen uh, uh, dit jaar met, uh, uh, met, met de Van Ginkels. En die vroeg Edwin, Edwin van Ginkel, een van de broers van, van Wuff en Edwin van Ginkel... die vroeg van, is dat niks voor jou? Ik zei, nou, hij staat al redelijk lang op het verlanglijstje voor mij. Hij zei, nou, dan moeten we binnenkort een keer praten. Dus afgesproken. En uh, ja, toen waren we er zo uit. En uh, zij wilde mij graag mij mee. En ik wil Dakar graag een keer meemaken. Dus uh, dat schept een band. Maar waarom wilde ze jou graag mee? Is het niet omdat jij beroemd staat als een groot navigator, toch? Uh, nee, nog niet. Nou, nee, wij, precies. Zi zi <racht> zij, zien, uh, <laughs> zij zien de, de meerwaarde van, uh, van, van het, uh, het merk erin. Er zit er denk ik meer, uh, meer in. En dat is natuurlijk uh, hun goed recht. Uh, uiteindelijk betalen zij het feestje. En uh, ik kan het op deze manier uh, kan ik het, uh, kan ik het ook meemaken. En het is voor mij is het een hele mooie manier. Voor hun is de gok. En, maar dat is ook voor mij... Voor iedereen is het een gok. Voor me. iedereen is het gok. Want als je mensen meeneemt zonder ervaring... en Kijk, uiteindelijk kan het te kosten gaan voor hun klassering. Als zij onderweg met pech staan... en wij <laughs> hebben onderdelen in de auto die zij nodig hebben... en wij zijn er niet. En jij hebt een keer rechts gezegd in plaats van links... en bent totaal uh, ja, verdwaald. Uh, ja, ja dat, dat kan allemaal. En, uh, maar dan, dat voor, dus voor alle partijen is het een gok... maar we hebben er allemaal vertrouwen in. En uh, eigenlijk was de... Uh, ze hebben er ook naast gezeten terwijl ik aan het navigeren ben. We hebben een routeboek van de etappes hebben we die uh, de afgelopen jaren wel gereden zijn daar. Dus we kunnen ook echt routes rijden die zij zelf ook al gereden hebben. En ja, ik heb geen fouten gemaakt. En uh, navigeren ja, dat ging eigenlijk heel goed. Is niet zo moeilijk. Uh, nou, ja, het is maar je pittig. had het over waypoints? En, en ja, een was... waypoint is gewoon een, uh, een punt midden in, ergens in, uh, in het woestijn of op een, op een pad. Uh, eigenlijk een, een, een, een baken. Een, een symbolisch baken op een uh, lengte uh, wat je wat je moet uh, binnen straal van van 20 uh, van 200 meter of van 60 meter moet pakken. er zit een, uh, een kastje in de auto die dat registreert. Dus als je in de, in de in de buurt van dat baken komt, dan uh, krijg je een signaal in de auto van je hebt hem. En dan weet de organisatie weet ook meteen van die auto heeft dat waypoint heeft die gepakt. Oh, Oké, okay. dus dan uh, en en dat dat die hoe weet je nou waar dat waypoint zit? Dat staat in je routeboek. Okay. En een routeboek moet je voorstellen, dat is gewoon. Uh, uh, het routeboek is overigens Frans. Nou, mijn Frans is uh, echt uh, uh, uh, nul. <laughs> ik spreek geen Frans. Dus ik, uh, ik moest de, de benamingen en de vertalingen in het Engels uh, heb, ik een, uh, heb ik erachter gezet en uh, ben een beetje het Franse woordje gaan leren. <laughs> Maar ja, ja, ja, dat leert heel snel. Er zijn iets van 50 tekens wat je, wat je moet weten. In het Roodboek wordt alles met tekentjes aangeduid. Uh, pijltjes omhoog, uh, palmboompjes, uh, uh, zand is, uh, is, uh, is een afkorting, een, een, een beekje is een afkorting. Uh, ja, noem dus je het hebt erop. thuis gewoon flink moeten studeren ook, of niet? Nou, nee, want ik heb de routeboek nu pas gezien. En uh, ik heb van tevoren <laughs> door gaan bladeren. <laughs> en ja, ik moet, uh, op Frans moest, in het Frans moest ik eerst weten wat links en rechts was. Uh, dus uh, je hebt een, uh, een D en een, uh, en, en een, uh, en een R. En de, de D is rechts en de, en de R is links. <laughs> dat, dat weet ik nu. <laughs> dat, het, nou, het is fantastisch. En dan in januari, dus naar Dakar. Ga je nog meer oefenen voor die tijd? Uh, nee, dit was uh, de, de enige test. En, uh, maar die is wel lang genoeg geweest. We hebben, nou, ik denk dat wij wel uh, rond uh, duizend kilometer uh, hebben gemaakt in een, uh, in een week. En dat is op, uh, op of rood terrein en in het zand is dat, uh, is dat echt wel veel. Ja, en hoe lang duurt de rally zelf? Uh, dikke twee weken. Jeetje. En uh, kan je niet gewoon de auto voor je volgen? Uh, ja, maar die kunnen ook fouten maken. Dus je moet van je ja. eigen kunnen uitgaan en... Uh, wij mogen af en toe wel een waypoint missen. Alleen dan krijg je zomaar weer een, uh, een half uur straftijd. St wij rijden niet voor het klassement. Dus wij moeten in sommige gevallen moeten wij, uh, misschien geen risico nemen om een bepaalde duinpartij uh, niet te pakken. Maar juist eromheen te rijden. Dat we zeggen: jongens, we laten dit waypoint laten we liggen. Hebben we uh, sneller aansluiting weer uh, bij de andere. En uh, pakken we straftijd. Maar dat is, uiteindelijk is dat niet zo belangrijk. Oké. Okay. En je doet dat uiteindelijk omdat je een keer op de motor... misschien die rally wilt gaan rijden? Nou ja, ik heb, uh, ik heb al staan scheppen uh, met uh, <laughs> een vrachtwagen weer los scheppen. En toen stond ik daar en toen had ik wel zoiets van... ja, hier heb je op de motor veel minder last. Ja. Dan. Een motor die staat niet zo heel snel vast in het zand. En als je, dan, uh, als je dan over die duinen loopt... en je staat op de top van een duin... en dan zie je al die glooien van dat zand, zie je. Nou, dan moet dat de ultieme ervaring zijn van... Uh, van elke motorsportliefhebber om daar op de motor doorheen te rijden. Maar dan raak je, je toch volkomen uitgeput. Zo'n motor. Ja, het, zand... is, het, is een, het is echt een, uh, een ware uitputtingsslag. En dan moet je echt serieus voor gaan trainen. Maar dat is natuurlijk ook de uitdaging. Kijk, uh, Dakka is niet gemaakt als, uh, als puzzeltocht. maar echt gewoon als een uh, serieuze competitie. waar je toch echt wel uh, serieus voor moet gaan trainen. Ja, en jij rijdt motor, maar niet door het zand. Ja, ik rij wel uh, off the road en ik, okay. cross, en ik cross wel een beetje. Dus uh, ja, ik, ik rij nog niet heel lang. Uh, een jaartje of vijf nu. Maar het zijn ondertussen wel redelijk meters in de benen. En ik denk wel dat ik het, uh, dat ik het zou kunnen. In ieder geval fysiek uh, ben ik nog goed. En uh, zeker uh, op zee rijden en met de, met de kop erbij rijden. Ja, dat, uh, daar ben ik wel goed in. Ik ben niet iemand die overbodige risico's neemt. Nou, Ik heb een filmpje van jou gezien op jouw website... waar, waar een camera op de motor was geprojecteerd, of uh, vastgezet. En dat filmpje eindigt omdat je onderuit gaat. Ja, maar goed, dat hoort, dat, dat hoort ja. natuurlijk wel bij het spelletje... dat je af en toe onderuit gaat... En... Ja, als je dan het... Uh, ik, ik doe nu vier jaar wegrace. En uh, als je dan het letsel optelt wat je in vier jaar hebt. Dat is een, uh, een gebroken sleutelbeen. Een gebroken pols. En, uh, en nu uh, dit jaar uh, een kapsel afgescheurd van het, uh, van het andere sleutelbeen. Ja, dan zijn dat toch wel... Ja, het zijn allemaal kleine blessures, maar al die kleine oh, blessures kapot. stelt het wel. Het is wel kapot. En het gaat allemaal wel snel weer heel. Het is allemaal drie, vier weken dat je gewoon uh, even uit de relatie bent. Maar dan alweer, uh, in de meeste gevallen zit ik met twee weken gewoon weer op de motor. En dan, uh, dan kan ik gewoon weer, uh, weer meedoen. En wat heb je in twintig jaar schaatsen allemaal? Uh, ik heb al schaatsen wat heb zat. ik uh, wel eens een keer een liesblessure gehad. Maar altijd kleine dingetjes. Maar ik heb nooit langs de kant gezeten. Ik ben met schaatsen heb ik. Noordwedstrijd gemist door een blessure. Ja. Waarom ben je gaan motorrijden? Was het schaatsen niet meer snel genoeg? Nou ja, voor het schaatsen werd ik, werd ik te oud en uh, kwam er toch wel een beetje sleet op het lijf. Echt wel uh, ja, elke ochtend opstaan met pijn in je rug. En dan uh, een uur uh, zeker nodig hebben om wakker te worden. Dus wat vroeger altijd mijn sterke kant was: van uh, in de ochtend uh, mijn bed uitspringen en meteen een. Uh, een wedstrijd kunnen rijden. Dat was aan het einde van, de, van mijn carrière. was het uh, De avondwedstrijden die, uh, die voor mij goed waren. Maar de ochtendwedstrijden niet. Tegen die tijd was je een beetje in vorm weer. Ja, gedurende de dag dan trekt het lichaam wel een beetje bij. En dan wordt het weer wat soepeltjes. Maar uh, ja, je rug, je zit elke dag zit je voorover gebogen. En asymmetrisch linksom rijden. En uh, ook je heuppartij en je onderrugpartij. Dat krijgt zoveel druk te verduren bij het schaatsen. En uh, ja, dat is toch uh, uh, uh, twee keer je lichaamsgewicht krijg je in de bocht krijg je te verduren. En, en ook je rug natuurlijk, middelpuntvliegende krachten, zijn, uh, die, die zijn echt hoog. En zeker, ik ben een zware, uh, zware schaatser. Ik was uh, rond, de, rond de 93, 94 kilo. Dus dat zijn echt, echt veel kilo's wat je te verduren krijgt. Maar dan elke ochtend rugpijn? Vanaf... Ja, ik heb de vanaf uh, ik denk 2002, uh, 2003... Uh, heb ik tot 2008 heb ik gewoon eigenlijk elke dag gewoon rugpijn gehad. Jeetje, en sliep je wel dan nog gewoon? Ja, als je ligt is het goed hè. Dan maar maar <laughs> ja. ochtends werd je wakker met die rugpijn. En je zei een uur wakker worden? Nou, voordat je weer een beetje. Als, als ik zorg, als ik meteen achter de computer ga zitten en dan uh, de, de zithouding is gewoon uh, slecht voor je rug. En natuurlijk zijn er wel uh, uh, dingen voor dat je een betere houding hebt om te zitten. Maar toen ik schaats en ik ga achter een computer zitten, dan, uh, dan loop ik de rest van de dag loop ik krom. Dus ik moest echt ochtends meteen eerst actief zijn. En, uh, en gewoon je oefeningetjes doen. Of meteen uit bed vandaan en meteen een beetje hard gaan lopen. Een beetje rekken strekken. En dan kon ik een, uh, een paar uur later kon ik gewoon een training goed uitvoeren. Maar ik heb dan aan het einde van de carrière heb ik gewoon mijn trainingsprogramma zo aan moeten passen. Dat ik gewoon met de mogelijkheden die ik had om nog. ...hard te trainen om, om dat op die manier te doen. En ja, mijn korte afstanden zijn daar wat, uh, wat slechter geworden. Mijn lange afstanden werden wat beter. En ja, dat heb ik lang kunnen rekken tot 2008. Maar ja. dan goed, ja, dan uh, heeft een topsportcarrière ook, uh, ook lang genoeg geduurd. Ja, bijna twintig jaar, hè? Ja, ja, bijna twintig jaar, ja. Ongelooflijk, man. Maar, maar dat is wel wat dat je iedere dag met... ...dat heb je dus allemaal verbeterd en uh, het was het nog waard. Ja, maar ja, zolang het draagbaar is. En, en uh, ja, pijn wendt op een gegeven moment ook, hè. Kijk, als sporter heb je, heb je altijd wel ergens een pijntje. Maar ja, je kan uh, in het pijntje gaan leven. Of, uh, of je kan het accepteren en er het beste van, uh, van maken. En dat, dat, dat laatste heb ik gedaan. En uh, ja, heb ik geprobeerd te rekken... om uh, zo lang mogelijk te kunnen genieten van, uh, van de mooie schaatscarrière... Van, het, van de mooie schaatsport. En ja, uh, mentaal gezien in mijn hoofd uh, had ik nog wel een paar jaar willen schaatsen. Maar het lijf liet het niet meer toe. De, over, over jouw carrière en over die laatste jaren. Uh, wil ik het straks nog wel even hebben. Misschien is het goed om nu even naar dat NK of die NK-afstanden te gaan. Want uh, jij komt net terug uit Marokko. Dus je hebt er niet veel van kunnen zien, waarschijnlijk? nou Helemaal niks. Ik kwam net... Uh, het NWS-gebouw kwam ik binnen. En uh, daar, daar zag ik nog net... Sven Kramer zag ik uh, de laatste rondjes uh, rijden van zijn vijf kilometer. Ja, maar ja, dat was vanmiddag al, dus dat was herhaling. Dat, ja, dat was herhaling, maar die, uh, dat stond toevallig stond dat op. Dus, uh, maar dan... Uh, We werden ook rust, even rustig met de rust gelaten... om even die wedstrijd af te kijken. Ja, en Sven Kramer gewoon weer indrukwekkend. Echt... Ja ja hele hele snelle tijd die die is gewoon scherp uh, en wat je eigenlijk wat meteen opvalt als je de uitslagen bekijkt vandaag is dat de gevestigde orde dat die eigenlijk uh, ja weer hetzelfde is als uh, als vorig jaar en de vallen vallen bij de dames valt bijvoorbeeld een uh, Annette Gerritsen valt tegen een Diane Valkenburg ja en 1500 uh, meter was dat uh, 1500 meter ja en en een Margot Boer die hoorde er misschien iets meer bij te zitten uh, ja uh, uh, sommige schaatsen hebben net even wat meer tijd nodig. Kijk, ja. Het is heel vroeg en uh, je hebt, uh, de een heeft bijna geen meters nodig in het voorseizoen... ...en de ander veel meer. Irene Wust is ook zo'n type, die heeft echt meters nodig. Maar die is er de... geworden volgens mij, hè? dat valt ja, haar dan een beetje tegen. Ja, maar goed, dat is gewoon degelijk. Kijk, die plaatst zich gewoon en die kan gewoon het internationale circuit in... ...voor de World Cups, ja. want de eerste vijf die, uh, die plaatsen zich. En uh, ja, als je je plaatst is goed, ook een ja. plaatsje is vijfde... Maakt niet uit. Bij de, bij de World Cup start iedereen gewoon weer overnieuw. En als je daar één keer bij zit, dan zit je in een internationale competitie. Dan kun je weer makkelijk groeien. Dus ja. dat is het enige wat van belang is. En, uh, ja, Sven Kramer die met overmacht wint, ja, dat is, uh, dat is leuk. Normaal. Die kunnen ze eigenlijk voor de Olympische Spelen kunnen die ook gewoon zeggen van uh, die gaat sowieso. Uh, die kan zich in ja, alle dus volgen. Ja. ja, die gaat ook gewoon. Ja, ja. Is toch grappig. De, de Analyticus, uh, Rintje Ritsma, zit hier nu. Bij ons. Oh, trouwens, ik moet nog even zeggen... dat uh, meer informatie over deze aflevering te vinden is uh, op radio1.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden voor onze nieuwsbrief. Het kan nog net, we bestaan nog drie maanden ongeveer. Uh, en uh, morgen kunt u dit gesprek ook terugluisteren als u dat wilt. En we hebben ook nog een Facebook-site. Rintje Ritsma, dus terras gast in Casaluna. Uh, uh, Sven Kramer won... Jorrit Bersma is tweede geworden. En Bob, Bob de Jong, heen. daar wil ik het even over hebben. De good Bob. <gib> ja, precies, daar, daar heb jij uh, heel lang ook tegen en die Ja, heel lang ploegenootje geweest Die ook. is en er nog is zijn... steeds. Wordt Eigenlijk... die nou ook elke ochtend wakker met rugpijn, denk je? Nee, wij, en, en, Bob heeft ook een bijnaam en dat is Rubberen Bobby. En uh, Bob is flexibel en die kan uh, veel gekke dingen doen. En het voordeel van Bob is dat het echt een, een lange afstandsschaatser is. Bob heeft totaal geen explosieve kracht. Is van nature niet sterk. En uh, daardoor uh, krijgt zijn lijf gewoon minder klappen te verduren. Vindt hij dat leuk als je dat zegt dat hij niet sterk is? Uh, ik denk dat het Bob helemaal niet uitmaakt. Bob moet het echt van, uh, van uithoudingsvermogen hebben en uh, van techniek. En ja, Bob is geen krachtbatser. Ja, om het zo lang vol te houden. Ook. Ja, maar ja bent, hij is uh, ook jaren, ja, een jaartje of 38 nu, denk ik. Uh, ik denk ja, dat Bob zal ook iets van uh, inderdaad in die buurt zijn. Z 37, denk ik. 36, ja. 37. Ja, wel, wel mooi om dat te zien. Hè? Dat hij, hij is nu weer 30 geworden. Die man, want die heeft ook hele ja, slechte tijden gehad. Ik denk dat je, je kan tot je veertigste kun je prima kun je doen en zeker uh, in het gebied van, uh, van de vijf kilometer. Het eerste wat, wat, uh, wat slechter gaat als je ouder wordt is, is je 500 meter daarna de 1000 en de 1500 meter. Nou en dan, dan de vijf kilometer. Ja, dat kun je heel lang kun je dat rekken. Dat heb je bijvoorbeeld dan Henk Agenend gezien toen hij in de marathon zat. Die was veertig plus, maar die kon gewoon uh, in een World Cup kon die, uh, kon die gewoon de 10 kilometer nog winnen. Ja. Ga jij, want je hebt de eerste dag nu een beetje gemist... doordat je eh, net uit Marokko kwam. Ga je de komende twee dagen wel veel kijken? Ja, absoluut. Ja, nee, uh, ik ben nog steeds uh, schaatser in hart en nieren en schaatsfan. En ik vind, uh, vind de sport vind ik heel mooi. En uh, ook wat er bijvoorbeeld gebeurt uh, op de 500 meter bij de mannen... Waar de gebroeders Mulder ja, ja. weer gebroedelijk Lolle, achter, ja, ja, achter elkaar staan. En waar Jan Smekers uh, ja, vorig jaar volgens mij zes World Cups gewonnen. Ja. Op de 500 meter. Ja, dat is, hij is echt een 500 meter specialist aan het worden, de Smekers. En, en de Muldertjes die zitten eigenlijk weer gebroedelijk bij elkaar. Ja, en dan zit een, een nieuwkomer, Jesper Hospers, die het vorig jaar al goed deed. Die, die nu toch weer goed, goed doorstroomt. Het ja, belooft gewoon een heel mooi seizoen te worden. Met, met uh, een hoog spektakel. Zeker voor die korte afstanden. En ga jij naar Rusland ook? Ik ga, ook uh, ik ga met de NOS uh, als analyse ga ik doen. Samen met uh, Paulien van Deutenkom en Erwin Wernemers. Leuk lijkt me dat. Ja, het is ook echt klopt. leuk om te doen. Daar zit je er op de neus bij. En uh, ja, voor mij is het op die manier een speler bijwonen is, uh, is ook weer nieuw. Wij gaan zo meteen doorpraten ook even over het Olympisch Stadion. Want uh, het NK Allround, dit, waren, dit zijn de NK-afstanden dit weekend. Het NK Allround komt uit het Olympisch Stadion. En daar uh, ben jij heel belangrijk voor geweest. Was het jouw idee of heb je. Ja, het is, uh, het is mijn idee, ja. Ja, hartstikke leuk. Uh, gaan we het straks ook over hebben. En dan nog even wat meer over jouw carrière. En over. Uh, nou ja, doorgaan en dan wat het allemaal gebracht heeft. Dat soort zaken. Wij hebben jou gevraagd uh, om muziek uit te zoeken. En. Um, toen zei je, ik vind alles leuk. Dus daar hadden we niet veel aan. Maar, <laughs> euh, er is nu gekozen voor de, voor de hemel van de kast. En dat is door jouw vriendin gedaan. Oh, Die zit hier ook. Nou, dan zal ze daar een goede reden voor hebben. Waar, waarom dan? Welke? <laughs> ik heb geen idee. <laughs> voor Yvette. Hoor, kun je er even bij komen? Kun je het even uitleggen? You and I heet ze. You and I. Ja, you and I. Dat zijn jullie. Ja. Even, even dat, dat we toch ik, maar even... Ik dacht, over... we krijgen een mooie trainingsmuziekje. krijgen Maar dan krijgen we nu... Uh... Waarom heb je de hemel uitgekozen? Ja, wij hebben wel wat... Kom maar even iets dichterbij. Uh, we hebben wel wat met de kast. Siep uh, is, een, uh, is een maatje van ons. En we hadden van de zomer uh, tijdens het scoetjes lang weer een leuk feestje. En daar was hij ook. En uh, daar waren wat vrienden van ons. En toen heeft hij speciaal voor Yvette heeft hij, uh, de hemel gezongen. En wie is Yvette? Y Yvette is een hele goede vriendin van ons. Ah, oké. Okay. En, uh, en die zit nu te luisteren. <laughs> Ik denk dat ze gek wordt. Ja, <laughs> nou, wat leuk. Dus voor haar. Dank. Vind je het ook mooi, Rintje? Ja, ik ja, vind, ik vind uh, alles mooi. Nee, maar, nee, nee ja, maar ik vind... Uh, Dank je wel, hè. Ik vind siep is een, is een echt een hele leuke, leuke gast. Ja, dat vind ik en, uh, ook. ja, die neemt uh, als hij gezellig op een feestje is en het is een beetje gewoon een intiem sfeertje, gewoon uh, no-nonsense. Dan heeft die, uh, neemt hij een gitaartje mee en dan gaat hij gewoon uh, lekker een beetje zitten te op gitaar. Ja. Hij heeft dat bij mij aan zingen. de keukentafel ook een keer gedaan. Ja, dat, echt dat fantastisch. is echt zo leuk. Echt fantastisch. Ja, dus echt. ik vind het ook hartstikke leuk. De kast met siep, dus voor Yvette en een beetje voor Rintje. De hemel.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 Je overgeeft. Hoeveel levens je hebt geleefd? Ja, is even, ja. ja, maar deze vond ze ook mooi hoor. Dat weet ik zeker. Ja, maar... Nee, we gaan het goed maken. Wij doen vanavond aan uh, uh, Siep van de Ploeg promotie. Want het nummer dat wij eigenlijk zochten heet Raak. En dat gaan wij uh, in de tweede uur draaien. Oh ja, leuk. Dan is Rintje er niet meer bij, maar die rijdt, die rijdt dan onder... Ben je, je, je, terug naar een lemmer. Dus in de ja, auto wel... we gaan de... lekker in de auto luisteren. Wel blijven ja, luisteren ja, naar ja, dat ja, nummer Raak. Van, ik weet niet of van Siep is of van de kast, maar daar komen we straks wel achter. Van de kast ook. Voor Yves. Dus die moet wel wakker blijven. Dat hebben we er wel mooi te pakken. Um, en Rintje Ritsma heeft het via zijn vriendin voor ons uitgezocht. Uw Andy. Uh, en wij praten nu door over, over het, scha nou, het schaatsen. Nou het schaats hebben we net gehad. Hè? Dat de NK afstanden dat is nog een weekend bezig. Maar de NK Allround komt er ook nog aan. De grootste baan van Nederland. Ja precies. Dat NK dat, dat is in die zin een beetje mosserd na de maaltijd... dat we dan de Olympische Spelen, het EK, WK, alles hebben gehad. Dus het gaat eigenlijk nergens meer over. Nee. Maar wel op een hele mooie plek. Ja, dus die wedstrijd die moet gewoon heel bijzonder worden. En uh, met name om natuurlijk om onze goudhaantjes ook een beetje nog uh, uh, ja, te kunnen zien schaatsen en schitteren. En ja wat, wat, wat is er dan mooier om dat in het Olympisch Stadion te doen uh, in, in Amsterdam... En dat, dat, ja, ik was daar een keer en ik zag die entourage. En uh, die gedachte speelt eigenlijk al heel lang. Van in welk stadion, groot stadion, kunnen we nog een wedstrijd organiseren een schaatswedstrijd. Want een mobiele baan neerleggen, dat, dat, dat, dat, ja, dat is, is dat wel een probleem. Dat moet allemaal wel gedaan worden. Maar technisch gezien is dat mogelijk. Dus waar is de ruimte? En dan blijft er eigenlijk één baan in Nederland of één, één uh, stadion in Nederland over. Ja. En dat is de Olympisch stadion. Maar niet overdekt. Dus de Niet willen... overdekt, nee. Nee. Dus is, dan krijg je af en toe wind tegen en wind mee? En regen. Ja, dat kan. Maar ik was een paar weken geleden was ik in het Olympisch Stadion... Eh, toen bekend werd dat het officieel door zou gaan. En eh, toen waren het windkracht 6, 7. En toen viel het mij zo vreselijk mee hoeveel wind er echt midden in dat stadion ja? staat. Ja, door de ho hoge tribunes wordt er eigenlijk toch heel veel wind tegengehouden. Ja, en natuurlijk kan het een keer plan. regenen, maar ja, dat is misschien ook wel de charme... Van, uh, uh, wat, wat ook wel weer een beetje bij het schaatsen hoort. Want eigenlijk zijn al die indoorwedstrijden zijn bijna allemaal hetzelfde. En al die schaatsen zijn nu heel enthousiast. Want die willen allemaal in het Olympisch Stadion uh, willen ze die wedstrijd schaatsen. Ja. Ja, te gek. En het maakt qua, qua zeg maar oneerlijkheid... als je net de regen of net wind tegen hebt... er is geen selectie meer aan verbonden. Dus in die zin is het minder erg ook voor schaatsen. Nee, maar als je, als je gaat terugkijken naar uh, ook de grote toernooien... dan is het volgens mij ergens uh, halfwege jaren tachtig... Eric Flame geweest, volgens mij. Die is ja, onterecht winnaar geworden op een, op een wereldkampioenschap. Maar daarna nooit weer iemand... Nee. heeft er altijd de terechte winnaar is er is er uitgekomen dus, die dus ja de, de kans dat dat er uh, dat er gekke dingen gebeuren dat er iemand wint die niet hoort te winnen ja die is gewoon heel klein maar wat is er wat is er mis met Tial? waarom waarom moet het in het olympisch stadion waarom is dat zoveel leuker nou olympisch jaar uh, de schaatsen komen oh, als ja. Sochi. ja wat is er dan mooier om ze nog een keer te eren in het uh, in het olympisch stadion en ja de, de, daar kunnen ook veel meer mensen in ja, dat kunnen maar, ja, ja, het probleem van, van een wedstrijd in Tialf is dat het weer een van de van de wedstrijden is. En dat er uh, waarschijnlijk maar heel weinig mensen naar Tialf zullen komen. Tijdens, als je daar een NK zou houden om daar die wedstrijd te krijgen. Nederlands gaan toch altijd net gaat. Ja, maar de NK's als daar 3, 4, uh, vijfduizend man op de tribune zitten, is het veel met een Nederlands kampioenschap. Maar wij willen gewoon het, het Olympisch stadion. 15.000 man afgeladen vol. En het, uh, het dak is er al af, maar, ja, <laughs> maar <anders laughs> als er al een al dak al... af, of, of zo zit, dan zou het eraf moeten. Ja. En jij vergelijkt dat ook met Beaslet, hè? dat oude stadion in Oslo. Ja, ja, dat zijn de bijzondere beelden als je die ziet van vroeger. Ook uh, Heerenveen is zo'n baan, Deventer is zo'n baan. Die vroeger hoge tribunes had, waar al die mensen gewoon achter elkaar staan. En ja, dat moet een geweldig uh, gevoel zijn om voor... Ja, bijvoorbeeld uh, Bislet, wat kon erin? Uh, 50.000 man of zo? 60.000 ja, man? Ja, als je daarvoor schaats dat moet echt een uh, uh, enorme motivatiekick moet dat geven. Ja. En natuurlijk is 10.11 ook. Het is binnen. Dus als je binnen 12.000, 13 13.000 man hebt... is het ook een, een, een geweldige ervaring en is, is het mooi. Maar ja, om, om een keer dat bijzondere mee te maken... om uh, voor nou, een vol voetbalstadion, om het zomaar te zeggen. Ja. 50.000, 60 60.000 man. Ja, dat gaan we in het Olympisch Stadion helaas uh, niet meer halen. Maar 50.000, 60.000 man buiten tijdens een NK, dat is al heel bijzonder als ja. we dat gaan halen. Wat vind je eigenlijk van die discussie over die nieuwe stadions? Stadion, ja, stadion. ja, ik heb me er met opzet heb ik me er een beetje afzijdig van gehouden. Want uh, Almere wil een schaatsstadium? Ja, nou, het stadion, die alle... is staat. Een ja, het, het, Almere krijgt een baan. Dat, uh, dat, gaat, uh, dat, is, uh, dat is rond. 10:30 uh, begint april begint hij met een nieuwe baan ook te bouwen. Ja. En ik denk dat het zich wel een beetje. Ik denk dat de schaatsers, uh, want het gaat dan een beetje om de topsportstatus. Daar ging de discussie over. Van uh, waar gaan de goede schaatsers, waar gaan die zich voorbereiden op de grote wedstrijden. En uh, dat willen ze nu verplaatsen naar, uh, naar Almere. Maar waarom? Ja, we. Almere heeft, uh, gaat betere faciliteiten creëren dan bijvoorbeeld een, uh, een, een, een Tialf in de planning had. En uh, tialf gaat nu wel beginnen, dus de baan wordt geüpdate, Er uh, komt eigenlijk een volledig nieuwe baan. Maar ik denk dat er heel veel ploegen gewoon in Tialf zullen blijven om daar te trainen. Puur omdat het in, uh, in Friesland heel prettig trainen is. Het is rustig, uh, de lucht is schoon. En als je naar Almere gaat, kom je toch een beetje in de drukte van het, uh, van het stadse. En traditie. Ja, traditie is goed, natuurlijk ook wel belangrijk. Maar ik, voor, voor, kijk, als schaatser, als schaatsliefhebber, zeg ik uh, hoe meer snelle en goede banen er in Nederland komen, hoe beter het voor het schaatsen is. Uh, of dat verstandig economisch uh, gezien is, moet je gewoon achterwege laten. Maar voor het schaatsen is het goed. Hmm. Absoluut. Maar één is toch genoeg? Je hebt toch maar één Eén één is tegelijk. genoeg, ja. Maar ik denk dat er... Uh, je ziet, met name toen Tijalf uh, ontstond met de Indoorbanen... dat het niveau van de Friese schaatsers ook enorm omhoog is gegaan. En dat, uh, dat andere banen, die bijvoorbeeld nog steeds in weer en wind rijden... dat die moeite hebben om, om uh, talent uh, zich te laten ontwikkelen. Dus ja. talentontwikkeling. Uh, gaat, de de no. ja, ge gaat gebeurt wat makkelijker op het moment dat daar een, een goede accommodatie voor staat. Ja. Goed, dat gaan we af. Want dat is, uh, dat is, uh, dat is zeg maar, helemaal als alle toernooien geweest zijn, maar dan wordt het wel een knalfeest, begrijp ik. Ja. Met alle toppers die daar dan nog wel even naartoe willen komen. Eigenlijk de hele maand uh, februari tot 2 maart ja. ligt er ijs in het Olympisch stadion. Ja, leuk. En wij kunnen ook zelf gaan schaatsen. Daar? Ja, natuurlijk. Oh, ja, ja, ja, dat is de bedoeling. Uh, de kostenbaan van Nederland is in de maand februari voor iedereen. Oké, okay. nou leuk. Goed, dan weer even naar jouw eigen carrière. Het is bijna niet te bevatten wat jij allemaal gewonnen hebt... en, en hoe groot je daarin bent. Kun je dat zelf eigenlijk... Nou ja, als sporter leef je eigenlijk van, van wedstrijd naar wedstrijd... en heb je natuurlijk wel een, een langere termijnplanning. Zeker als je uh, begin twintig bent. Dan moet je toch wel een beetje verder vooruitkijken. Maar ook dan weet je niet hoe je carrière gaat lopen. Toen ik begin twintig was en in de kernploeg kwam bij Ab Krook, wist ik niet uh, dat ik op mijn 38e pas zou stoppen met schaatsen. Want toen duurde een schaatscarrière gemiddeld tot een jaartje of 26, 27. Ja. En dan gingen mensen wat anders doen. Maar goed... Uh, met de komst van de commerciële teams erbij is dat natuurlijk veel veranderd, en er was er een goede boterham in te verdienen, en, en is nog steeds gooien op goede boterham in te verdienen. Want ja, een Sven Kramer, dat ja, die verdient die mag ook een hoop verdienen, want die draagt eigenlijk het Nederlandse schaatsen en hetzelfde geld uh, voor bij de dames en uh, voor ja. iedereen wust, dus uh, ja, die uh, die zullen er altijd blijven en die zullen altijd een goede boterham houden. Alleen, je ziet nu wel dat er... Maar we zijn nu naar boterham en andere schaatsers. Ik was bij jouw carrière. Als je, <lacht> ja. als je terugkijkt... Naar... <kijkt> Kijk, schaatsers is natuurlijk een hele grote sport in Nederland. En de schaatsers zijn helden. En jij bent heel lang een held geweest. En je hebt heel veel gewonnen. Zes keer het EK, vier keer het WK, zes Olympische medailles. Denk je daar wel eens aan terug? En dat je denkt van, hoe is dat eigenlijk mogelijk? Nou ja, dat, dat, dat is alleen maar mogelijk met het verhaal wat ik net aan het vertellen was. Dat je er een goede, goede boterham uit kan verdienen. Ja, maar je moet het ook nog kunnen. hè? Want, uh... Ja, je moet het ook kunnen. Maar daardoor heb je wel uh, uh, meer mogelijkheden uh, om een uh, uh, mentale rust te creëren. Uh, op een gegeven moment wil je toch, als je midden twintig bent, wil je een keer uit huis en zul je een beetje geld moeten gaan verdienen. Ja, die zorgen heb je niet, nu niet als je uh, gewoon Nederlands stopt ja, Maar nu, nu doe je net alsof het niks met jou te maken heeft, maar je moet, het, dat, je moet dat lijf hebben, je moet het kunnen afzien. Je moet het, ik bedoel... Ja, nou goed, maar dat, dat zijn dingen, ja, dat moet je inderdaad, moet je dat hebben. En je moet het mentaal ook op kunnen brengen om, om zo lang topsport te kunnen doen. En uh, dat kan maar op één manier. Dan moet het een passie zijn. En dan moet je elke dag moet je gedreven zijn. En dan moet je leven voor de sport. Maar en denk jij nooit als je terugkijkt: wat ben ik toch eigenlijk fantastisch? Nee. <laughs> nee, dat denk ik nooit. Ik denk alleen: ik, ik voel me een bevoorrecht mens dat ik het heb meemogen maken. Maar ja, ik, ik ben iets gaan doen wat ik heel leuk vind. En anderen gaan, uh, gaan voetballen, dat vinden ze geweldig. Ja, er zijn ook jongens die breken daarin door. Ik ben, ik ben gaan schaatsen omdat ik het leuk vind en vond. En uh, niet met als doel om wereldkampioen te worden. Dat is me als ware een beetje overkomen. En blijkbaar zat er toch meer topsportgedrevenheid in me... dan ik als klein jochie zelf dacht. Want ik had niet... De meeste, er zijn heel veel kinderen die gaan schaatsen... omdat ze de nieuwe Sven Kramer willen worden. Of de nieuwe Irene Wust. Ja. Maar ik ben niet gaan schaatsen omdat ik de nieuwe Heim of de Hilbert van der Duim wilde worden. Jij ja, wilde groter worden en het is gelukt. Nee, nee, nee dat had ik helemaal niet. Ik vond, het, ik vond het heel indrukwekkend als ik ze zag schaatsen. Maar ik had niet zoiets van, dat wil ik zelf. Maar toen ik er één keer aan gesnuffeld had... Ja, toen werd ik wel een soort van, van veelvraat. Van want, wat kan ik allemaal gaan winnen? Want toen jij kwam was Falco Zandstra er ook. Hè? En, en die leek aanvankelijk uh, meer prijzen te gaan winnen. Ja, Falco, die heeft... Uh, uh, hij heeft enorm veel talent, maar hij heeft ook ja, wel een, uh, een, een, een ja, lui karakter. En daardoor niet echt het, uh, het topsportkarakter om een lange carrière te hebben. Dus ja, hij heeft een, uh, een aantal uh, Europese en wereldtitels, heeft hij. En daar, daar bleef het dan ook bij. Zijn carrière was relatief kort. Vond hij wel mooi zo? Nou, nee, had heel, lang, heel graag had hij wat langer willen schaatsen. Maar ik kon het mentaal niet opbrengen om, uh, om daar elke dag volle bak voor te gaan. En wat is bij jou dan belangrijker? Dat lijf of dat karakter? Uh, bij mij is het echt een combinatie. Ik ben, ik ben gezegend met een sterk lijf. Ondanks dat de rug misschien wat, uh, wat slechter werd aan het einde. Maar, uh, en, en, en het lijf, de kracht. Uh, uh, het, het flexibel in techniek zijn met schaatsen. En... Flexibel in techniek? Ja, ik, ik kon uh, zowel op de sprint als de lange afstanden kon ik toch verschillend schaatsen. Misschien niet echt voor het oog zichtbaar, maar voor de, voor de kenner wel. En, en voor mijn gevoel ook. Dus ik kon met meer ontspanning op de lange afstanden rijden. Je ziet een schaatser die maar één slag kan schaatsen... Ja. die rijdt zich op de lange afstanden, rijdt zich bijvoorbeeld helemaal vast en gaat verzuren. En ja. ik kon daar toch de ontspanning zoeken om toch als zware schaatser... en een explosieve schaatser wel de lange afstanden door te komen... Maar ik heb wel eens gehoord dat jouw benen snel vol liepen. Ja, dat doen ze ook zeker. En daar moest ik een uh, bepaalde slag voor zien Vraag te vinden. waarmee, precies? Met melkzuur. En, uh, en dan? Wat voel je dan? Heel veel pijn, hè? Nou maar ja, het, ik weet niet doen? of het pijn is, maar je blokkeert. Je kan, uh, je kan niet soepel meer bewegen. En uh, voor een, uh, een, een goede schaatsbeweging moet je soepel bewegen. Nog even ook naar het eind van die carrière. Want uh, ben jij niet gewoon te lang doorgegaan? Nee, vind, nee, ik ben iets gaan doen wat ik heel leuk <gacht> vind. En, en ja, waarom zou je dat moeten stoppen... op het moment dat het eigenlijk het leukste is dat het heel goed gaat? Was het het leukst toen het niet meer zo goed ging? Uh, nee, maar door die laatste jaren? Toen je, nee, toen... maar ja, ik denk dat het heel goed is om de, om de carrière... Uh, de, de stijgende lijn en ook de dalende lijn om die mee te maken. Want anders krijg je weer wat bijvoorbeeld een Erwin Wendemars nu heeft. Dat die na die tijdje, is gewoon nog ja, die, niet klaar. Oh ja, daar hebben we nog niet eens over gehad. Die nee, gaat weer de 1500 Die meter is rijden. gewoon nog niet klaar met topsport. Die is gewoon echt te snel. Elke gegeven. dag is die nog met topsport bezig. En bij mij is het gewoon echt klaar. Ik ben, ja, ik, ik vind ja, het maar, leuk om te sporten, maar ik hoef niet meer. Maar, maar, ja, maar erben, jij was gewend om alles te winnen en nou, in ieder geval heel veel te winnen. En dan en dan opeens lukt het niet meer en dan gaan er echt uh, van de onderbond, uh, weet ik veel regio, uh, ff, ff, nou, noem maar wat alles rijdt je voorbij. Ja, maar ja, toch kijk, pijn, of niet? Ja, maar op het moment dat het slecht gaat... en je wordt uh, het tiende op een Nederlands kampioenschap... dan behoor je nog steeds bij de beste team van Nederland. En, uh, ja, maar als je het beste van de wereld bent geweest. Ja, maar goed. Uh, kijk, ik, ik heb het net aangegeven ook... van ik ben ooit niet gaan schaatsen... Om, uh, om continu alleen maar de beste te zijn. En dat is een mooie uh, bekomstigheid... dat dat wel is gebeurd. Maar ik ben gaan schaatsen... omdat ik de schaatsport uh, uh, mooi vind. Ik ben een, echt een, een liefhebber. Ben ik. En ook als het minder gaat... ben ik nog steeds een liefhebber. En... Ja, dat, dat die wedstrijden uit worden gezonden. En dat het mensen pijn doet om, om je dan ergens op een tiende plek te zien schaatsen. Ja, dat vinden. is natuurlijk heel spijtig. Maar ik beleef er niet minder plezier om. Misschien wel op het moment na de wedstrijd. Omdat ik er meer van verwacht. Maar achteraf zeg ik van ja, dat, dat was het dan. En er zat op dat moment even niet meer in. Maar tegelijkertijd is dat meteen weer de gedrevenheid die in je naar boven komt. Van wat kan ik toch weer veranderen? Om, om, om wel weer een klein stapje te maken, zodat ik, uh, zodat ik, zodat ik weer beter word. En, en, en uh, een ander ding, hè? jij was de, de beste naoorlogse schaatser... in Nederland, misschien wel wereldwijd, maar in ieder geval in Nederland... en dan heb je die irritante kramer die eraan komt... en die nog meer toernooien wint. Is dat dan jammer? Nee, zo, zo heeft elke generatie... Die he, dat, daar staat een schaatser op die, uh, die weer bijzondere dingen laten zien... Ja, maar juist ja, had er ook uh, iemand kunnen hebben nu die, die maar een paar toernooien wint. Maar... Ja, dat had ook gekund. Maar uh, nou, zwaar, uh, Kramer is, uh, is van uitzonderlijke klasse. En uh, ik, ik ga me er niet voor schamen dat ik, uh, dat ik straks nee, minder zeg. titels heb dan, uh, dan Kramer. Nee, want het blijft uh, ongelooflijk wat je allemaal gewonnen hebt. Ja, nou goed, ik heb er een hele mooie tijd aan beleefd. En natuurlijk, als je het lijstje opleest, dan is het heel veel... Ja, mooi. En dat ja. zal ook altijd wel, wel blijven staan. Uh, en Kramer, die is er al overheen. Die, die, doet dat, die gaat dat veel beter doen. En bij jou komen er nog veel meer successen bij. Om te beginnen straks bij die Dakar-rally in Argentinië en Chili. En Rintje, het zit er alweer op. Ik moet nog even zeggen dat wij straks in de tweede uur gaan doorpraten over schaatsen. Dus mensen kunnen bellen met hun schaatservaringen als toeschouwer. Bijvoorbeeld in Tiel of waar dan ook. Of als schaatser zelf. Misschien zijn er mensen die ook heroïsche tochten hebben geschaatst... en daarover willen vertellen. 0811 21 is het telefoonnummer. Casaluna.ncrv.nl het uh, mailadres. En hekje Casaluna voor de twitteraars. Nu gaan we luisteren naar Hoorspel Het Bureau Boekweer. En ik dank Rintje Ritsma van harte. Fijn dat het eindelijk gelukt is. Dankjewel. Dankjewel wel. je dat leuk. ik hier was. Dag.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 Hebt u het gelezen? Ik heb het gelezen, ja. En? Dat is het niet goed zeker, hè? Zullen we aan de bezoekerstafel gaan zitten? Geest die asbakkers. Ah. Het is inderdaad een greep naar de macht. Als wij zouden gaan doen wat jij je voorstelt... dan worden we een buitengewest van de afdeling culturele antropologie van de VU... en dan ben jij binnen de kortste keren hoofd van de afdeling...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 Het is geweldig. Bekijk die lijst om eerst eens en denk er eens over na wat je er nog aan wilt toevoegen. Ja. Daarna praten we erover. Graag, graag. Ik heb Gert gevraagd om een vragenlijst over de openbare feesten te maken. En? Hoe reageren die erop? Hij <laughs> het geweldig. Nou, dan is er tenminste één die zijn werk geweldig vindt. Zo lang het duurt.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 Hoi! Nou, wat een mooie bloemen. Waar heb je die gekocht? Op het Singel. En dit is van mij. Nou. En dit is van Marietje. Het is toch veel te veel. En um, moeder heeft ook nog een cadeautje. ja.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 Ik heb je geen zoen gegeven. U hebt me wel een zoen gegeven. Nee. Dat je niet eens meer weet dat je eigen kindjarig is. U hebt er zelfs nog een cadeautje gegeven. Ik ben het alleen vergeten.